Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro aan schadeclaims uitbetaald... aan mensen die vorig jaar hun vlucht hebben gemist door lange rijen. Door een grote tekorten bij het beveiligingspersoneel... stonden de rijen soms tot ver buiten de terminal in Eindhoven. 1700 mensen hebben een schadeclaim ingediend.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 Duitsland gaat massaal Russische diplomaten uitzetten, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De woordvoerder noemt dat nieuwe vijandige acties van Duitsland. Als tegenmaatregel gaat Rusland ook Duitse diplomaten het land uitzetten. De landelijke recherche heeft gisteren een neef van Ridwan gearresteerd. Dit is de 29-jarige Anwar uit Utrecht. Hij werd al verdacht van het leidinggeven aan autodieven en hij zou auto's hebben geleverd. Die zijn gebruikt bij de moord op Dirk Wiersum, advocaat van kroongetuigen Nippel B. Er wordt nu ook verdacht van drugshandel. Gisteren werd Ridwan advocaat Ines Weski ook al opgepakt. En minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs gaat praten over zijn gedrag met voormalige leidinggevende. Op Instagram zegt, dat hij, zegt hij dat hij wil weten of hij in vorige functie soms ook te scherp en te fel is geweest. Gisteren werd bekend dat Wiersma als minister geregeld door het lint ging en in woede kon ontsteken. Sommige ambtenaren zouden daarom zijn vertrokken, maar Wiersma zegt dat hij nu zijn best doet om zich beter te gedragen.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 een, twee, drie, ik je hier ce soir voor mij geen au revoir, oh nee. hoe een fame dat doet. Alles gaat op een eer. mezelf nog een keer. een fois, je te Déjà, déjà, déjà vu. en Hier, hier, hier, hier. Hier, hier, ...met je dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardo, oh Leila. Leila, Claudie, ja, je kent hem nog wel. Hey en um, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En ja, Luciano Vermeer is onderweg naar huis. En uh, wij gaan verder met uh, lekkere verzoekplaatjes en, uh, en uh, leuke muziek. Tino Martin, en hoe zeg ik jou... Hoe zeg ik jou iets wat nou juist te vaak wordt gezegd zonder gevoel? Hoe zeg ik jou op mijn manier? Uit de grond van mijn hart. Ik hou van jou. Te vaak en ook zeldzaam, gewoon en toch niet normaal. Simpel en bijzonder, hetgeen wat ik voel voor jou, ik zweef in de hemel, eindeloos denk ik na, hoe ik jou kan vertellen, dat ik simpel gezegd van je haal. Wat moet ik doen, waar moet ik zijn, voor de woorden die mij, de zin vormen. Zo vaak is gezegd, maar ook anders uitgelegd, recht uit het hart, ik hou van ja. Martin, en hoe zeg ik jou? En we, ja, we, we hebben een verzoekplaatje dat wordt aangevraagd door Wibbeer uit Rotterdam. En eh, die wilde graag een plaatje horen voor iedereen zitten luisteren. En dat moest een plaatje zijn van Stellenbos. En eh, ja, dan gaan we eventjes terug naar de piratentijd. En ik wil van... Nee, ik wil mijn tranen nu vergeten. Die, ja, Stellenbos dus. Hier bij Entertainment for you. tot box van 7 uur... De tijd van toen was een illusie, twijfels en onzekerheid, ik raakte steeds meer van mijn glimlach en mijn zelfvertrouwen kwijt. Hartman. En het maakt me niet weer uit. Daarvoor was er een verzoekplaatje... van Wippie uit Rotterdam. En dat was van Stella. Ik wil mijn tranen nu... vergeten. We gaan naar... Jeffrey Kuipers. En hij over het raakt me. En als je... zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten... dat is je wel mogen bekomen. Een nieuwe morgen... maakt mij steeds weer banger...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 ja, het raakt me. En veel meer dan ik ooit had verwacht. Het regent tranen in mijn raakt. Oh, ik mis je. Het wel gek, maar ik mis je. Dat jij kunnen vergeven, maar nu brengt mijn leven. Een leegte zonder jou. Ja.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 Zonder jou, het raakt me, oh mijn god ja, het raakt me. En ik ben ik ooit had verwacht, het regent raar in mijn haar. Oh, ik mis je, lijk me gek, maar ik mis je. Zonder U luistert naar Entertainment For You. Uh, uh, Rolf Sanchez. Ni creer que te hayas ido, no te puedo sacar ya de mi mente Y duele mucho más que no contestes Te juro que esta vez estoy arrepentido ah, y Yo, es yo decidí que voy detrás de ti Es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte si era ik trof sí. me surgen te. De... Zie te me surgen si Zie no estás conmigo el universo se equivoca todo me sale te. Zie no me sigue ni mi sombra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 een andere nieuwe single. En die wordt gezongen door dus Stef Horn en hij hebben het over spijt. Entertainment for You. Meer dan radio. Ik weet nog goed toen ik je zag. Verliefd vanaf de eerste lach. Mijn hart sloeg van je over. Jij gaf leven aan mijn dromen, alles van zoals het hoort. Bij jou kwam ik echt niks tekort, zoveel liefde in de basis. Ik zie het nu pas, nu het te laat is. Hoe heb ik ooit zoiets moois kunnen vergooien? Een domme keus met een serieus gevoel. Spel iets in de stad, jouw hand in de zijne, ooit was dat de mijne. Je gaat weer verder met je leven, maar ik zit vast in het verleden. Hoe heb ik ooit zoiets stoms kunnen maken?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 Ga ik dacht, hij voor. Nacht voorbij, Gerard Joling. En dit is Mario Eddy en Mickorasson. Het weer klaart een beetje op, lekker hoor. Hopelijk blijft het ook zo, want uh, ja, vanavond natuurlijk hier uh, de bloemenkorstel. al. Uh, maar uh, daar straks uh, natuurlijk uh, vanuit Hillegom uh, deze kant op richting uh, Heemstede. Zandvoort en Omstreken. Stefbos en aangevraagd door Miranda vanuit Rotterdam. Hier is hij dan.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 Bij jou wordt mijn gelucht. Het werd een eindeloze vlucht. Als ik die tijd wel snel voorbij, toch ben ik hier nog dit bij mij. Wat zou ik zonder jou ook zijn? Heel die gedachte doet me pijn.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 van de daken streven. Ik blijf leven met jou deelen Zolang dat ik van jou blijf dromen Weet ik wat liefde is We hebben nu een fijn gezicht Daarom dat ik nu voor jou zit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 Jou ben, zolang dat ik jou ken, heb ik geen gemis. Ik wil het van de daken strelen. ik blijf leven met jou delen. Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. Zolang dat ik van jou blijf weet ik wat liefde is. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. In the highway in a broken van Thinking of you again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 In de verte blijft de transit staan Ik kom nooit meer van je los Ik zie de kaltex in de nevel Olie vlekken op de maas Ik loop wel door, maar ik kan nergens heen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 Zo, dat was hij dan. Oude weg van de Amazingstroop en aan de telefoon hebben we Dion Verwer. Dion, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Hey, jij hebt een nieuwe single. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, die is mooi voor mij, inderdaad. die is mooi voor mij, inderdaad. Ja, ja, ja klopt, klopt inderdaad. Ja, toch? Hey, maar, ja, hij is ook voor mij. Maar eh, hoe kom jij aan de titel? Hoe kom ik aan het Wat ik eigenlijk zo niet bedacht heb, heb, heb Frank Verkooyen bedacht. Oké. Okay. Maar uh, het gaat eigenlijk over van ja, dat, dat de avond, zeg maar, mooi voor jou is. Ja. De meesten denken allemaal dat het door mijn vrouw gaat, maar dat is, uh, <laughs> dat, is niet het, dat is. Dat is niet het geval. Het gaat eigenlijk over dat, uh, ja, dat de avond uh, voor jou is, zeg maar. Dat gaat ja. Ja. Ja. Dus een avondje voor mij, inderdaad, dat je zegt van nou, ik ben vanavond lekker vrij. Ja, ja precies zo. Ja. Zo ja. ja. Hé, hey, en, uh, nou ja. Dat, dat kwam, daar kwam jij op? Of eh, heb je dat Frank, Frank verteld? Van uh, joh, ik wil dit of dat? Ja, nou, we hebben wel uh, eigenlijk samen, want ik doe het natuurlijk samen met print. En uh, toen, toen wij dat bedachten, dat wij dat samen gingen doen, ja. toen was eigenlijk, dan liep je net uit van de, vanavond ga ik even met Wolf, zeg maar, ja. van, uh, van dan, Man, ja, zo... die, die nieuwe versie dan. Ja. En uh, toen zeiden wij echt tegen Frank van ja, wij willen eigenlijk, eigenlijk ja, niet hetzelfde, maar wel in die trend, zeg maar. En, ja. En toen heeft Frank dit eigenlijk verzonnen. En uh, ja, daar waren we meteen best wel uh, positief over. Ja, nou ja, dan laten we maar aan Frank over. Dat komt zo goed. Ja, precies. precies. Hé, <laughs> hey, en uh, ja, wat, uh, wat, wat staat er nog meer op de agenda? Uh, uh, behalve dan deze nieuwe single. Uh, zit er nog wat nieuws aan te komen voor de zomer? Ja, sowieso zit er nog een nieuwe, nieuwe single. ligt nog op de vlank, Dus die wil ik sowieso uh, uitbrengen in de zomer. Ja. En uh, ja, daarna is het nog even afwachten. Van ja, wat gaan we doen? Of... Uh, daar heb ik eigenlijk nog geen idee op. Sowieso nog één single, dat gaan we sowieso dit jaar nog, uh, nog uitbrengen. Ja, in ieder geval de zomerperiode, dan uh, komt er nog eentje uit. Ja, ja, ja, precies. Hé, hey, en uh, sta je nog ergens op, uh, op open podium uh, aankomende uh, Oeh, Ja, ik geloof wel, maar dan moet ik even de planning kijken. Ik heb uh, zo in mijn hoofd uh, geen idee. Oké, okay, op je site? Uh, ja, zou ik mijn Facebook-site uh, even moeten kijken. Dat... Ja, want daar, uh, daar sta jij in de op? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, ze kunnen jou vinden gewoon onder uh, Dion Verwer. Ja, klopt, klopt. En dan Dion natuurlijk met Y. Ja, ja ook nog. Ja, ook dat nog. <laughs> uh, ik, denk, ik denk als je Dion met de I indrukt, dan kom je er ook wel, denk ik. Ja, dat denk dan dan ik Dan krijgen ze zelf de verwijzing naar, uh, naar de inderdaad Dion Verwer uh, muziekartiest. Uh, ja, ja, ja, precies. Dus eh, uh, hey, maar um, ja. Wat, wat staat, er, staat er nog meer op de planning voor het aankomende, zeg maar, jaar? Eh, uh, ja, dat zeg ik. Uh, single en. Uh, ja, maar ga je, ga je nog iets, uh, iets met kerst doen, uh, een kerstsingle? Of ga je nog een, een duet uh, ergens opnemen tegen de kerst? Of? Nee, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik ook niet zo heel erg uh, van de kerstnummers. De, de dat is niet echt mijn ding. Dat is niet, nou, is niet maar. jouw ding, nee? <laughs> nee, het is, ook, het is ook een grote gok, hè. Het is, het is, maar, uh, het is maar een praatje over een paar weken, misschien één maand, dat de plaat gebruikt wordt. Ja. En daarna is, daarna is het eigenlijk klaar, hè. Daarna wordt de plaat eigenlijk pas volgend jaar weer een keer misschien uit de kast gebroken. Ja. Dus ja, nee, ja en, en kerst is helemaal mijn... Of je moet er zo eentje uitbrengen met uh, zo, zoals George Michael het uh, hebt gedaan. Uh, dan hoor je hem zomers ook nog voorbij komen. Ja, precies. Ja, dat, ja, dat <laughs> ken je ja, ja, ja, klopt. Ja. Nee, maar goed. Uh, ja, je moet gewoon één succesje boeken. En uh, ja, dan uh, is, de, is de hit ja. voor de komende 50 jaar. Huh? Ja, ja, ja, precies. Precies. Hé, hey, maar uh, nou ja, in ieder geval, we kunnen alles volgen dus uh, via je Facebook? Ja, ja, ja klopt. Nee. Zijn er nog andere sites? Uh, ja, ik heb tegenwoordig alle social media kanalen wie er zijn, dus uh, TikTok, Instagram, uh, alles. <laughs> je bent overal te vinden? Ja, ja, zeker. Oké, okay. <laughs> okay, deal. Hey, um, ja, ik zou zeggen, kondig jij hem aan, dan ga ik hem draaien. Ja, goed, is goed, dan gaan we doen. Nou, dames en heren, dit is mijn nieuwe ...die is morgen van mij, van Diel en Brent. Ah, oké. Okay. Hé, hey, dankjewel en een heel goed weekend. Hé, hey, dankjewel van de hè. Jo, hé, hey, groetjes. Okay. Hoi, hoi, Bye tot de een volgende ronde, hè. Dankjewel. Jo. en even uit. Wat tijd voor mezelf gaan naar het café. Ik weet vooraf dat kost een flinke duit. Hé, hey, daar zit ik echt niet mee. Als we binnen zijn, dan gaan we los Met z'n allen tot al los Ik zie mijn vrienden weer, we gaan op stap Fijn chillen in de binnenstad Vanavond ben ik vrij, en zij wachten op mij Deze avond is mooi van mij deze nacht is voor mij, dus ik neem je mee We zijn gezellig in de stad en ik heb drang voor drie ik Breng wat dames in de fit, en je weet dan wordt het dit, En sowieso doe ik geen moeite voor je bitch Baby kan je kijken, je gaat me niet begrijpen Bestellen nog een trein, geef de barman een steentje. Ik heb gevoelens en die kan ik niet omschrijven Je zit al langer in mijn hoofd dan een tijdje Mix die grey goods of verdekt. En is er niet genoeg, dan bestellen we meer Flessen in de lucht, geven showtje in je club En mijn zakken zijn gevuld, dus ik maak me niet meer druk Mix die grey goods of belverderd En is er niet genoeg dan bestellen we meer fles in de lucht geven een showtje in ja, je Als we binnen zijn, dan gaan we los Met z'n allen tot al los Ik zie mijn vrienden weer We gaan op straat Fijn chillen in de binnenstad Vanavond ben ik vrij En zij wachten op mij Ik laat mijn zetten rollen Voel me goed, ik voel me vrij dat het niet meer gaat Ik op mijn laatste benen sta De bouwman was geen in De drukte die begint Deze avond, die is mooi van mij Ik proost op jou, zet er nog eentje bij Deze avond, hey, die is mooi van mij Zet u nog eentje bij deze avond. Ik zie mijn vrienden weer, we gaan op stap Zijn chillen in de binnenstad. gaan naar de Vanavond ben ik vrij en zij wachten op mij. Ik laat mijn centen rollen voor. De die deze avond, die is mooi van mij. Die is mooi van mij, grap. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Dion Verwer was dit, en uh, ja, hij had het over, de, ja, met Brent natuurlijk, en hij had het over deze, ja, deze, deze, het is mooi van mij. Ja, zo is het. Hé, hey, um, wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een plaatje draaien. Rood Onders. En uh, ja, waar ben je nou? Nee, ik ben hier. Tot 7 uur entertainers voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En DHB Plus 6A. Vandaag is geen gewone dag. Zie ik straks voor het laat jou lach.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 Zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te tanken. Blitsende lampen, een motor die draait, toch waarschalt een haan in je hoofdje kraakt. Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat.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 Je kunt maar niet zien, als ze zachtjes tegen je vragen. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaarder op je net. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered.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 ik ben er zelf eens door gered. Zo, dat was hij dan, de engelbewaarder. En dat allemaal van Marco Schuitmaker. Ja. Ja, het is alweer zover. Een tijd van komen, een tijd van gaan. En een tijd van gaan is gekomen. Dit waren weer twee uurtjes entertainer voor u. We hebben weer uh, mooie, uh, mooie nummers mogen draaien vandaag. Ja, het weer liet het een beetje afweten, maar uh, het is aardig opgeknapt, moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker, uh, toch, uh, ja, lekker een jasje aan. En uh, eventjes lekker naar de bloemenkorst Ja, over de binnenweg van Heemstede. En uh, Haarlem natuurlijk. Daar zullen ze nu onderhand wel uh, zijn of arriveren zo. Dus uh, wil je er nog even uh, lekker op uit pak even een lekker patatje, gaan eventjes heemsteden binnenweg, de bloemenkorso vanavond. Volgens mij zijn ze er rond half negen begreep ik, tussen acht en half negen zoiets ergens. Dus uh, je hebt nog alle tijd. Hey, ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, bedankt voor de verzoekjes en uh, aanvragen en van alles en nog wat. Ik zou zeggen een heel goed weekend, geniet ervan en uh, graag tot volgende week.